een Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende terreurdreiging. Voor de zekerheid zijn er in verschillende plaatsen extra agenten op de been. In München en Berlijn moeten bezoekers van de kerstmarkt rekening houden met tassencontroles. Er zal ook meer toezicht zijn op de kerstmarkt bij de Dom van Keulen. Bij Winsum zijn vanochtend al twee treindelen van het spoor gehaald... van de Arriva-trein die gisteren ontspoorde na een botsing met een melkwagen. Ze zijn op een dieplader gezet en worden afgevoerd. Het laatste treindeel wordt in de loop van de dag ook weggehaald. Daarna kan ProRail beginnen met het herstellen van het spoor. Een mobiele Eenheid heeft gisteravond in Groesbeek ingegrepen... bij de voetbalwedstrijd in de eerste divisie tussen Achilles 29 en FC Os. Supporters mishandelden een steward en een agent... en er werden ook agenten uitgescholden... De supporters hadden volgens de politie veel drank en drugs gebruikt. Er is niemand opgepakt. In Kuala Lumpur zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de Maleisische regering. De demonstranten eisen het vertrek van premier Razak vanwege een groot corruptieschandaal. Hij staat al tijden onder druk door het verdwijnen van ongeveer 3 miljard euro uit hun staatsfonds. De politie heeft zes verdachten opgepakt in verband met een steekpartij in een winkelcentrum in Kampen. Daarbij raakte een man uit Kampen licht gewond. Hij werd vanochtend neergestoken aan woordenwisseling. Wat er precies is gebeurd, wordt verder onderzocht. Gitarist Jan Schaap van de Shepherds is overleden. Het schaap vormde samen met zijn broer Nico en zijn zus Helen in de jaren zestig een trio... dat vooral succesvol was met religieus getinte liedjes zoals Dank U. Ook traden de Shepherds op in de Snip en Snap Revue. Jan Schaap was 87 jaar. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. En vanuit het westen trekken buien over het land bij een graad of zeven. Morgen bewolkt, regen en veel wind. Met 11 graden wordt het wel iets warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. Er staan geen files.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 Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Als opening hoor u onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davids met Weet je nog wel houtje? Een opname uit 1928. Nou, het komen nu weer een hoop gezellige muziek wat toch een beetje bij het weer past, hè? Want uh, ja, we mogen toch zeker niet klagen over het weer. Zometeen op de radio, uh, Ernie Christiani, ook de Sweet Sixteen komt voorbij. Dat de, de koren eerst door die Helga gaat. Met Loop Nooit voorbij dat huisje. Loop nooit vo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 Denk er aan, bij het licht er En u hoort de muziek van uh, Eddie Christiani met rendezvous bij het licht. En daarvoor het meidenkoor Sweet Sixty met de jongen Waar ik van hou. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort iedere dinsdagochtend. Reis je terug in de tijd met helemaal mooie oud-hollandstralige muziek. En natuurlijk iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald... De volgende artiest is Johnny Lyon, pseudoniem van uh, John van Leeuwarden. Geboren in Den Haag op 4 juli 1941. Een Nederlandse zangeracteur. En uh, sinds de jaren 80, leuk om te weten, woont hij in Breda. En in 1959 formeerde hij met een aantal schoolvrienden... de band Johnny Ennis Jewels. En later omgedaald in de Jumping Jewels. Deze groep, geformeerd naar het voorbeeld van de commerciële rocker Cliff Richard... scoorde in 1961 nummer 1 in... Met de Wills. Hij was daarna tot 1965 nog zeer succesvol binnen Nederland. En uh, solo uh, is hij een jaar later gegaan. En uh, ja, met zijn hit, Sophietje. Op het uh, Zweedse nummer Vroken Vraken. met een tekst geschreven door Gerrit en uh, Braber. En opgedragen aan zijn vriendin en zakenpartner Sophie van Kleef. Hoort u nu Johnny Lyon met Sophietje? Zedronkranja met een rietje.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 Belde een vriendelijk heertje, zoals je er zelden in ziet Ik zei hem, kom binnen maar dat die De deur waar er de was, wist ik niet Kom erin, zet je hoed af Kom erin, zet je stoel maar bij Doe maar net of je thuis bent Vooruit zet je zorg op zee En dat was een hit 1952. U hoorde muziek van de Sweeting Nightingales met Kom erin. En daarvoor hoorde u de Butterflies met uh, Dixieland. En de volgende artiest. Ja, ik zie hem eigenlijk een beetje als uh, de Jantje Smits van vroeger. Tegenwoordig is het gewoon Jan, hè. Hij is, uh, ja, bijna net zo groot als wat ik ben. Regelmatige. Uh, Mag ik met hem door Nederland heen toeren, ook zo met zijn nieuwe toer. Maar de volgende artiesten, ja, Jantje Smit past er niet in. Nou wel, Hendrik Nicolaas Theodor Hein Simons. Geboren in Kerkraan op 12 augustus 1955. Een Nederlandse zanger die als kindersterretje in de jaren 60 bekend is geworden onder de naam Heintje. En hij zingt in het Nederlands, Duits, Engels en zelfs in het Afrikaans. En zijn bekendste nummer is wellicht natuurlijk het nummer Mama. Een andere grote heet zijn Ik bouw die een schloss. Heit zie, ik zing een lied voor dich. Ik hou van Holland. Omaatje lief. Omaatje zo lief. En je bent de allerbeste. En ja, als u een klein beetje goed op hebt dan uh, hoort u toch weer nummers die ook Jan Smit, uh, Jantje Smit toen de tijd, uh, toch ook groot heeft gemaakt, hè. Dus, uh, ja. U hoort nu Heintje met Mama. Ik wil een paardje. Twee mooie pannies stonden dagelijks bij een heel Het Oude nachten, ze moest je vaak een vellen. Dan prevelde zij in gedachten. Maar het varken slaapt alleen. En ik zie in elke spiegel lege spiegels om me heen. De ooievaar zoekt ruzie. Het soldatenkoor geeft bloed. Alle koersen blijven stijgen. In de tovenaar zijn hoed. De koningshuizen trippen en ze flippen in het dal. En ik zit hier met mijn dokters op de Op Sarreldron van Zalen met een uitzicht.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 Zij was van Tennessee. Wij maakten kennis bij een Tennessee. Zij had meteen mijn volle sympathie. Ik was helemaal door dolle. Ze Zij zijn nu mijn manel. Ik dacht wel, die Nel, die is het wel. Wij dronken later samen een borrel. Ik was helemaal doordolle. De eerste tijd moest ik steeds maar aan haar denken. En als het kon, zou ik haar een miljoen schenken. Zij was charmant en lief in de omgang wat conservatief maar dat maakte mij juist explosief ik was helemaal door dolle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 Ja, dat was het Larry Trio met helemaal door het dolle. En daarvoor hoorde u Lisbeth Lisbeth Bedsen naar de baat. U luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee. Terug op reis in de tijd naar de jaren 30. 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat alleen maar met hele mooie oud talige muziek. En ik weet niet of het u is opgevallen, maar... af en toe hoort u een hele irritante piep tijdens mijn presentatie. Uh, we zijn aan het zoeken waar het aan ligt, maar... het schijnt met... Uh, ja, met een kastje te maken hebben wat uh, aangesloten is uh, op de microfoon. Dus uh, we zijn het aan het onderzoeken, dus uh, ik kan er helaas even niks aan doen. Onderweg zometeen, uh, de Skymasters. Ook de Fortuna's komen naar met Borna Fortuna. Eerst hoort u het Lowland Tree. Maar ik kan geen kikker van de kant af duwen.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 Ja, dat waren de Skymasters met wel bedankt voor het gezellige avondje. Afkomstig natuurlijk voor een Duits nummer. Vielen dank voor die viele bloemen. En dan hoor je muziek van de Fortuna's met Buena Fortuna. Zometeen een leuk plaatje. we oude klassieker die u waarschijnlijk zeker ook kent. Johnny uh, Hoes met uh, Marietje. En ook uh, Willy Alberti komt eraan met Waar ben je? Maar eerst hoort u de trekvogels met Kleine Schooier. We yeah. yeah. Ik een uit een eindloze reis. Is het waar? Dwa! Zag zij de jagers zo. En hij hield... Lieve dochter heeft die stuur haar niet in het bos. Dus wie een leuke lieve dochter heeft die stuur. Als Johnny Hoes met Marietje. En daarvoor afroor Willy Alberti met Waar ben je? En tot zover ook deze aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En uiteraard volgende week dinsdag ben ik er weer... met weer van 11 tot 12 een hoop mooie muziek. Een reisje terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als u nou denkt dat ik heb een stukje van het programma gemist... of ik wil het nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 11 en 12. Nee, wat zeg. Tussen 1 en 2 aanstaande zaterdag... Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Bobby Kleine, met mijn vader is cowboy. Maar zo hoort die ome Jan. En de Haagse Bluffband met zweer bij de knop van... Ik zeg tot ziens, nog een hele fijne week. En geniet van het, het mooie weer. Wie wordt lid van onze kring? Dan die trouwvereniging. Wie van jullie heeft nog animo? Leid het al op grote schaal, alles internationaal. Postpapier en dit de telefoon. telefoon. Toegang is voor alle mannen vrij. Dus kom erbij, Dus kom erbij. Yeah! Word je lid van onze kring, doe dan nog één enkel ding. Steek twee vingers op en zeg ons na. Dat je nood van de meisjes zal houden, zeer bij de top van de deur. Dat je nooit met de meisjes zal komen, want heel het leven vind je nou een spel: van vijfde zelf. Ha <laughs>